Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een bejaarde man zit vast na de dood van een vrouw in een flat in Den Haag. De vrouw van 75 kwam met geweld om het leven, volgens de politie. Vannacht vonden agenten het lichaam. Haar huisgenoot van 81 is opgepakt. Volgens deze verslaggever van Omroep West waren de twee getrouwd. Ja, dat was een echtpaar. Ik heb daar bij een heleboel mensen aangebeld in de flat. En die wisten me precies te vertellen wie er in die woning woonde. Echtpaar woonde er al vrij lang. Een man van 81 inderdaad. Een beetje een krom mannetje zeiden ze. Echt wel, ja, oud. En een dame van 75. Deze mevrouw is door een misdrijf om het leven gekomen afgelopen nacht. Veel buren in de Haagse flat zijn flink geschrokken van wat er is gebeurd. In de trein tussen Eindhoven en Breda heeft een vrouw aan de noodrem getrokken om twee tasjesdieven te stoppen. Ze zag hoe de mannen een tas jatten van een slapende vrouw en er vandoor gingen. De vrouw besloot aan de noodrem te trekken. NS-personeel kon daarna de gestolen tas uit de rugzak halen. De mannen zijn op station Tilburg opgepakt door de politie. Wil je goedkoop je tank volgooien? Rij even naar bijvoorbeeld Wommels in Friesland, want in het noorden tank je het goedkoopst. ...heeft een tankpassenbedrijf uitgezocht. Er wonen minder mensen en vastgoed is minder duur. Het duurst tankje in Utrecht, Limburg, bij Schiphol en op de Wadden. En sowieso kan je beter niet langs een pomp aan de snelweg. Die zijn 15 cent per liter duurder dan die langs provinciale wegen. En ze kunnen lekker snacken in Eerste Exloermond in Drenthe. Daar krijgt het hele dorp kniepertjes. Het zijn zoete, dunne wafeltjes die rond oud en nieuw worden gebakken en gegeten natuurlijk... Normaal gesproken naast een knallende karbietbus, Maar dat kan dit jaar weer niet. Dus daarom is er nu een kniepertjes drive. Normaal was er wel veel carbidschieten in dat soort gedoe. In, in, in, in vuurwerk. En dan zijn de joostjes flink bezig. Maar nu is er helemaal niks. Omdat we elkaar minder zien de laatste, in deze twee jaar. Ook uit Alle inwoners kunnen een zakje ophalen. En in totaal moeten er 1500 deegbolletjes tussen het ijzer. We hebben 50 kilo deeg om te bakken. Dus uh, dat zijn er nogal wat, maar dat komt wel goed. heb ik het weer nog. Het is grijs. Heel af en toe piept de zon tussen de wolken door. Kan ook een buitje vallen, soms met onweer. En het is zacht 9 tot 11 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Dit is kerst met ZFM. Met nu. De herhaling van Zandvoort op zondag.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 Uh, blijft het zo, wordt het beter. Ook de verwachtingen van volgende week zullen wij u niet onthouden. Hey, gaan we schaatsen? Ook in Stantwoord? Uh, uh, nou, niet in Stantwoord, maar in ieder geval in Noord-Laren vanavond. Ja, ja, die zijn ja, de eerste. Ja, op dat natuurreis. Die... Geweldig. Ja. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat nieuwtje pikken ze net het uh, nieuws voor, mij, voor mijn neus weg.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 Onze collega's zijn uiteraard bezig met de top 2000. En ook dit is een notering uit die hitlijst. You're the all stand together, van de single van Paul McCartney. En uh, The Frog, de kicker, jawel. Nou, het is tweede kerstdag, 0 graden. En als je een strandwandeling maakt, ja, inderdaad, kleed je goed aan... Nou, rekening mee met, met die uh, koude wind die uh, er op dit moment waait hier op de beach in Zandvoort. Het is zo koud hier de beach. De wind is door de real hard yeah clients you've been you've been rehearsing real hard now so Santa bring your new saxophone right everybody out there been good or what oh that's not many not many you guys are in trouble out here <laughs> yeah you better watch out you better not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 Never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. You got to take It's too easy, but that's the way it is. So here's the story from A to Z. You wanna get with me? You gotta listen carefully. We got M in the place, to like sit in your face. You got G like M. En dat was een van de grootste hits van de Spice Girls. Zo dadelijk het weerbericht bij CFM. Maar eerst weer een hitje van, uh, jawel, heeft er heel veel gemaakt, maar hier is Shivers. Ed Sheeran. I I like Strawberries and something more. Yeah, I want it all. Drive real far Go dancing underneath the stars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 the sea.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 Wat een mooie uitvoering van uh, Robbie Williams, de Christmas Song. Ja, en dan gaan we het nu hebben over uh, uh, ja, de afgelopen uh, periode als uh, burgemeester zijnde. In ieder geval uh, de podcast uit Zandvoort, uh, die sprak uh, de burgemeester het uh, jan Klopt, Gert van Kuik uh, heeft uh, trouwens ook met de wethouders Ellen, uh, Ellen Verheij en Raymond van Haafden in een interview gehouden.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 ook door het hele jaar zijn geweest. Maar ja, dat, dat vond ik fantastisch. Heeft u de race zelf meegemaakt op het circuit? Ja. Niet. En heeft u er iets van gezien überhaupt? Ja, ik, heb, ik verdeelde mijn tijd eigenlijk over verschillende plekken. Er was een veiligheidscentrum waar permanent de veiligheid gemonitord werd en het overleg plaatsvond met alles wat daar aan vraagstukken voorbij kwam.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 How you can speak right to my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 Als dat de opkomst niet verhoogt, dan, dan weet ik het ook niet. Dus heel uh, daar ben ik heel erg blij mee dat, ja. uh, dat het circuit dat uh, ter beschikking heeft gesteld. En wat zie je dan als particulier, wat je anders niet ziet? Uh... Nou ja, je komt daar in de, in de Red Bull Lounge, daar staan een uh, paar van Max Verstappen. Ah. Uh, en het is ja gewoon echt een lounge op het circuit. Ja. Nou, dat uh, moet je gewoon uh, meegaan, Obertjan. Stemmen, uh, stemmen op het circuit. Je moet gewoon gaan stemmen, want dan kun je mooi even het circuit en in die lounge kijken. Ja, zeker. Nou, ik, uh, ik weet wel waar ik uh, mijn stem uh, ga uitbrengen. Normaal gesprek, gesproken deed ik dat in het uh, Rooie Kruisgebouw. Uh, ja. Maar ik kan ook even om de hoek gaan natuurlijk uh, ja, jij op wel. Ja. de weg uh, richting circuit. Uh, ja. En dan uh, stemmen in de Red Bull Lounge. Nou, het kan allemaal volgend jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Do, do, do. Of a white <laughs> Christmas, <laughs> just like the ones I used to know. <laughs> where those tree up, listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow.